7 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. PvdA-leider Samson zegt dat hij niet kan voldoen aan de wens van partijleden om het regeerakkoord aan te passen. Het PvdA-congres sprak zich vandaag uit tegen het strafbaar maken van illegaliteit. Maar Samson zegt dat met de VVD in het regeerakkoord is afgesproken dat illegaliteit strafbaar wordt. Daarnaast benadrukte hij nog eens dat hij de VVD pas zijn woord gaf nadat het PvdA-congres in november met het regeerakkoord had ingestemd.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 Minister Ascher heeft een actieplan naar de Tweede Kamer gestuurd om schijnconstructies met buitenlandse vrachtwagenchauffeurs aan te pakken. Ascher begrijpt dat er onder Nederlandse truckers onvrede heerst over de inzet van goedkope buitenlandse chauffeurs door Nederlandse bedrijven. Die werkgevers ontduiken nu cao-lonen en sociale premies voor de buitenlandse rijders. En er moet een eind aan komen, zegt Ascher.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 N.O.S. N.O.S. Langs de Lijn met Ronald Boot Goedenavond, welkom bij aflevering 10.404. De laatste zaterdag dat er gevoetbald wordt in dit seizoen. En het is meteen ook een leuke zaterdag. Er is onder andere PSV Groningen. PSV dat de druk op Ajax, de koploper, moet vasthouden. Lukt dat ook een beetje, Andy Houtkamp? Wat heet een beetje, Ronald? 3-0. Na een kwartier spelen, nu 18 minuten. Na 12 minuten was het al 3-0. Watafs assist van Mertens. Prachtig doelpunt overigens. Eh, goede beweging van Betas. 2-0. Penalty veroorzaakt door Magnasco. Overtreding op Mertens. Mertens neemt de penalty zelf. Dus 2-0. Na 6 minuten en na 13 minuten 3-0. Heel mooi doelpunt van Jermaine Lens, Weeopassist van Dries Mertens. PSV op zoek naar de 100. Want ze staan nu op 96 doelpunten dit seizoen. En dan um, kwart-vracht straks twee degradatiewedstrijden. RODA-RKC, die komen allebei in aanmerking nog. En ADO-VVV, en daarvan is uh, eigenlijk alleen VVV nog kandidaat om het uh, volgend jaar in de eerste divisie te gaan zoeken. Via na-competitie, via de, uh, directe degradatie, wat dan ook. En de laatste wedstrijd, de topper tussen NAC en Ajax. En dan. Er wordt een beetje bepaald of Ajax-koploper uh, blijft... nou, dat blijven ze in ieder geval dit weekend... maar of ze die voorsprong van vier punten op PSV ook vasthouden. Het is zaterdagavond. Langs de lijn is er tot 11 uur met Sport N. Maar we beginnen bij het EK judo. Voordat we nog de eerste plaat doen. Op de Europese kampioenschap judo beleefde Nederland gisteren een gouden dag... Kim Pollin won in de finale tot 70 kilogram van Linda Bolder. En vandaag was er weer kans op goud met Henk Grul. Maar het werd zilver. En dat is eigenlijk het uh, continuum storing. Het werd zilver, uh, Kees Jonkind, voor hem. Nou ja, hij heeft uh, vaker finales verloren dan dat hij ze gewonnen heeft. Dat klopt, ja. Dus uh, dit was zijn vierde EK-finale. Uh, in 2008, dat was zijn eerste. Toen uh, pakte hij de titel. En de drie keer daarna verloor hij, dus 2009, 2010 en nu 2013, uh, zilver. Ja. Uh, weer een blessure? Ja, hij heeft last van zijn duim. Ja, dat klinkt, <laughs> ja, ja jij begint te lachen. <laughs> uh, hij heeft weer last, ja. Nou hebben judoka's altijd wel last. Maar bij hem is het dan ook meteen wel uh, vrij uh, ernstig. Ik uh, weet niet precies hoe ernstig uh, de blessure is. Want ze, ze doen er een beetje uh, stilletjes over. Maar ik heb wel begrepen dat het al, al een, uh, een, een, een hele tour was... om uh, dit toernooi met die duim uh, te judoen. Hij heeft er uh, duidelijk wel last van gehad, ja. Was het alleen die duimblessure? Nou ja, in de finale was wel duidelijk dat hij uh, inhoud tekort kwam. Hij uh, was echt moe en uh, het was uh, te veel. Eén wedstrijd uh, te veel. Maar uh, ja, ik weet niet in hoeverre... Kijk, die blessure heeft er in ieder geval voor gezorgd... Dat die, uh, want die heeft hij voor het EK afgelopen, dat hij in de aanloop naar het EK gewoon slechter heeft kunnen trainen. Dus misschien heeft het een met het ander uh, te maken. Ja, laten we even luisteren wat hij er zelf van zegt. Geen commentaar. Ik ga er niks over zeggen. Nee. Ik ben besloten om nooit meer over blessures te praten. Heeft toch geen zin. Als ik hier ga, Judo, dan uh, ga ik Judo. En dan uh, zijn er bestaande geen excuses. Ja, uh, maar het gaat natuurlijk wel tegen hem werken. Want iedereen ziet hem zo langzamerhand al als een eeuwige tweede. Ja, nou ja, goed. Hij probeert nu op deze manier natuurlijk uh, de, dat te ontzenuwen. Uh, dat, dat hij altijd uh, iets heeft en waardoor het allemaal net, uh, net niet uh, lukt. Maar goed, als je gewoon uh, naar, de, naar de kale en kille cijfers kijkt. dan uh, klopt het dat hij uh, uh, veel tweede is geworden, bijvoorbeeld. In 2009, het WK Rotterdam, herinneren we ons allemaal... dan had hij kapotte kniebanden. Dat is mm -hmm. natuurlijk een, een, een, een vrij ernstige blessure. En zeker voor ja, de, toen was het een wonder dat hij zo ver kwam. Ja, kan je nou ja en ik heb de indruk dat, dat men dat nu ook wel uh, vindt. Want hij, er is aardig gesleuteld aan die duim uh, vandaag. En dat was uh, blijkbaar wel een serieus probleem. En uh, je kunt je voorstellen dat een duim wel van wezenlijk belang is... om je tegenstander goed vast te pakken en, uh, en, en een techniek in te zetten. Dus dat is... Uh, ja, je kunt erom lachen, maar het is voor hem heel vervelend. En natuurlijk, het imago wat hij nu oploopt, is ook heel erg vervelend. Daar zit hij natuurlijk absoluut niet op te wachten. Nee. Nee. Was er nog meer eremetaal voor Nederland? Nee. Ja, bronzen medaille voor uh, Marinde Verkerk. Een mooie medaille, uh, vind ik zelf, omdat uh, zij uh, de wereldkampioenen verslaat. Dat is uh, Audrey Chumio uit, uh, uit Frankrijk. Dat is echt een gehaaide, keiharde uh, uh, judoka. Uh, daar had ze al vier keer uh, tegen judo ten vier keer van verloren. En dan is het wel mooi, het was een spannende partij... ze stonden allebei op drie straffen, dus op het, op het randje van disqualificatie. Bij de vierde straf uh, lig je eruit. En uh, dat ze dan uh, vlak voor tijd nog een wazari maakt... met een, met een prachtige uh, schouderworp-techniek. Uh, ja, dat, uh, dat is echt een opsteken. Dat, dat is echt een mooie medaille voor uh, Verkerk. Ja. Guillaume Elmond uh, heeft eerder gestreden tegen de weegschaal. Dat had hij verloren, vandaar dat hij in die klasse hoog is <laughs> ja. gegaan. Uh, hoe deed hij het in die nieuwe klasse? Nou ja, drie, uh, het derde potje werd zijn, uh, een, uh, zijn Waterloo. Uh, tegen de Georgiër uh, Liepertaliani. Die uiteindelijk zilver pakte. Uh, ja, daar is wel het een en ander over te doen geweest. Omdat uh, hij 20 seconden voor het einde van de reguliere speeltijd een straf kreeg. Nou wordt er heel veel gestraft op dit moment. Maar die, dat levert eigenlijk geen scores meer op. Dat is de nieuwe regel. Mm -hmm. Maar als het aan het einde van de rit uh, gelijk blijft qua techniek, qua score... kijken ze naar het aantal straffen. En uh, door die straf die hij 20 seconden voor het einde kreeg... was ook die gelijk, was ook dat gelijk. En werd het golden score. En in die golden score verloor hij op Epon Maar hij bestrijdde eigenlijk die, die laatste straf... Zodat, waardoor het gelijk werd in straffen. En daar, daar heeft hij nog wel uh, wat commentaar op gehad. Uh, maar goed, het is niet anders. Bij, uh, er worden geen uitslagen teruggedraaid. Dat kan niet. Dus hij, uh, hij verloor in de derde ronde. En uh, dat betekende geen herkansing. En dat was einde verhaal. Ik krijg je het indruk dat de scheidsrechters en de jury uh, erg veel invloed hebben... En, en, en dat er erg veel kritiek op is? Of is nou, dat... Uh, nou, dat was vooral in Londen. In, uh, tijdens de Olympische Spelen is er uh, veel gedoe geweest... over altijd maar die straffen, altijd die vlaggetjes. Uh, daar is, uh, de, en ze hebben meteen schoon schip gemaakt na de Olympische Spelen. Bijvoorbeeld De vlaggetjes zijn afgeschaft. Dat bestaat niet meer. Uh, je kunt geen scoren meer krijgen uh, door bestraffingen. Uh, je moet altijd een techniek maken om een score te krijgen. Dat zijn eigenlijk uh, ja, uh, verbeteringen. Dat, verbeteringen. En dat is in de geest van het judo wel een uh, dat zijn goede verbeteringen. Alleen, judoka's bijvoorbeeld, ook geen Grol, moeten daaraan wennen. Uh, benen pakken, absoluut no-go. Dat hebben we gezien met Sanne ja, Verhagen. Dus uh, dat, dat, is, dat is ook nog wennen. Dus uh, het is onwennig. Maar uh, ik denk eerlijk gezegd, uh, ik zie uh, wel verbeteringen. Ja. Uh, dan Jim Vuijsens nog. Die won zijn eerste partij, maar toen tegen de beste judoka van de wereld? Ja, ja. ja, je kunt het natuurlijk altijd proberen tegen Teddy Riner. Hij zal wel moeten, want hij kwam toevallig tegen in het wedstrijdschema. Maar ja, dat is eigenlijk, uh, daar staat geen maat op, die man. Die, dat is zo'n fantastische judoka en ongelofelijke atleet. Olympisch kampioen, meervoudig wereldkampioen. En meervoudig, hij is vandaag natuurlijk weer Europees kampioen geworden. Teddy Rinair uh, speelt met iedereen. En dus ook met uh, Grim dus die lag er uh, in de tweede ronde uit. Ja. Uh, nog even terug naar gisteren. Hoe, hoe moeten we dat nou inschatten? Die uh, prestatie van eigenlijk beide dames, maar vooral van Kim Polling... die het goud won. Uh, gewoon de opvolger van Edith Bos? Nou ja, ik denk, alle uh, ik denk dat het nog wel... Uh, je kunt nu niet zeggen dat Kim Polling naar de Olympische Spelen van Rio gaat... en Linda Bolder niet. Dat kan niet. <laughs> dus, uh, maar ja, het blijft zo dat er mag maar één Nederlands in per klasse uitkomen Ja, daar wel. Nou ja, goed, daar heb je gewoon een uh, luxe probleem. Uh, uh, uh, ja, ze kan uh, met ge gerust hart de deur dichttrekken, Edith Bos, want uh, de opvolging is, uh, is, staat er gewoon. En wat Kim Polling heeft gedaan dit jaar, dat is echt fenomenaal. Die heeft uh, 17 partijen gewonnen nu op rij. Dat betekent vier... Toernooien achter elkaar gewonnen. Uh, en de Europese titel. Nou ja, goed. Uh, de wereldtitel is ook nog uh, te, te pakken uh, in augustus. Dus ja, ja kijk. Uh, op dit moment is hij uh, het fenomeen. Ja. Kees Jonkind, bedankt. De hardest part van Coldplay. Lang gehoord, uh, niks gehoord van Andy Houtkamp. Helemaal niet meer gescoord. Nee, ik zat te rekenen. 13 doelpunt, of 3 doelpunten in 13 minuten. Dan wordt het zo rond de 20-0 deze wedstrijd. Maar het is een beetje gestokt na 3-0. Uh, overigens heeft Groningen al gewisseld. Uh, het middenveld werd totaal overlopen door PSV. En dus haal je een spits eraf en uh, zet je Michael Kieftenbelt erin voor Texera. Nu heeft PSV weer de bal, staat dus met 3-0 voor. Uh, doelpunt, het eerste doelpunt van Batafs, ex-FC Groningen. Die uh, vorig jaar ook al in die 6-1, want dat was vorig jaar, wist de scoren. Een mooie aanval nu ook weer, maar net niet goed meegenomen door Strootman. Die lang een vraagteken was voor deze wedstrijd. Maar... Uh, fit genoeg is bevonden om te kunnen spelen. Agilore heeft de bal voor FC Groningen. Het stond al 2-0. Toen had uh, ongeveer de helft van het team van FC Groningen nog geen bal aangeraakt. Het is ook weer een drama-paas van Agilore. Zomaar in de voeten van uh, Germain Lens. Lens gaat lopen met de bal. Trekt hem binnen. Moet de bal voorgeven. Doet dat ook. Maar Kwakman kan de bal uitverdedigen. en Dan neemt Groningen over. Maar Groningen is amper nog over de helft geweest van uh, het veld. Richting het doel van PSV. Nu dan misschien uh, met uh, uh, de linksback Burnett... Burnett kijkt om zich heen. Bakuna staat in de buurt. Wordt opgejaagd door Mark van Bommel. Luid toegezongen, een minuut te lang. Men hoopt toch wel dat hij een uh, jaartje bijtekent bij PSV. En dan is een bal bezit voor Jermaine Lens. Lens schiet. Uh... Oeh, probeert dat mooi te doen, zeg. Hij probeert een wippertje. Een beauty van een bal. En heel veel moeite voor Marco Bizot. Die de bal nog maar net uit de bovenhoek kan. Uh... Tikken, maar wat een prachtige bal weer van Jermaine Lens, de maker van de derde goal. Net buiten het strafschopgebied. Een mooi wippertje over Bizot heen, die niet eens zo ver voor zijn doel staat. Maar de bal was perfect geplaatst, maar ook goed uit het doel gehaald door Bizot. En zo blijft het uh, beperkt tot uh, 3-0. En mag uh, Dries Mertens, de man van twee assists en een doelpunt. Zijn vijftiende dit seizoen, is daarbij de topscorer bij PSV. Neemt de hoekschop vanaf de rechterkant. Bal voor het doel, Bizot. Oh, die laat de bal gaan. En dan wordt er gefloten door... Uh, uh, en daar komt hij uh, goed weg deze bijzot. Want er wordt gefloten door Ruud Bossen vanwege een overtreding uh, van Mark van Bommel. We hebben ruim een half uur gespeeld. Het publiek is al flink aan de trekken gekomen. Want na 13 minuten stond het al 3-0 voor PSV. En dat staat er nog steeds. De kans dat Pat Quaid langer aanblijft als voorzitter van de internationale wielrenunie, UCI, is uiterst klein geworden. Nu de Ierse wielerbond zijn kandidatuur heeft ingetrokken. De Ierse bond besloot gisteravond op een buitengewone vergadering die voordracht in te trekken. En daarover praat ik met Gio Lippens. Uh, enig idee Gio waarom de Ierse wielerbond deze stap heeft genomen? Ja, de reden is wel duidelijk uh, met name onder druk van de publieke opinie... Uh... Die druk die kwam er omdat de vicevoorzitter opstapte, Anthony Moran... nadat uh, het, het, het bestuur van de Ierse Bond besloot om McQuaid voor een derde termijn uh, voor te dragen. Die uh, Moran die was absoluut niet eens met het besluit. Hij had het uh, USADA-rapport gelezen, zei die, en uh, geconcludeerd dat de UC al die jaren niets aan het dopingprobleem heeft gedaan. En hij zegt, er was maar één man voor verantwoordelijk. Jammer genoeg was het een Ier, Pat McQuaid. Maar het is net zo jammer dat er in die duistere jaren Ierse wielrenners waren die geen eerlijke kans kregen... Om de top te bereiken door alle dopingproblemen, dus hij vond uh, dat uh, McQuaid moest uh, sneuvelen. Ja, en als hij niet wordt voorgedragen door zijn eigen bond, dan betekent dat dat hij ook geen voorzitter kan worden meer en dus einde voorzitterschap? Ja, maar zo nu, nu maak je eigenlijk een stap uh, te snel, wat ook wel logisch is, want ze hebben de kandidatuur ingetrokken, maar wat hebben ze gezegd bij de eerste bond uh, dat hij formeel nog steeds kan worden voorgedragen? Wat ze gedaan hebben is onder druk van die publieke opinie uh, een algemene ledenvergadering uitschrijven. Datum moet nog nader worden bepaald. En op die algemene ledenvergadering kunnen dus de leden van de Ierse wielerbond... alle uh, ja, wielrenners, alle vertegenwoordigers van clubs... die kunnen dan uiteindelijk uh, besluiten of McQuaid wel of niet wordt voorgedragen. Dus, dus uh, de soep is uh, nog niet uh, ja, hoe zeg je dat? zo heet. Het nou, wordt ja, in nog in niet zo heet het... als hij wordt opgediend. Exact. precies. Ja. Uh, het besluit is dus nog niet definitief genomen... om hem uiteindelijk definitief niet voor te gaan dragen. Maar laten we zeggen, als ze dit zelf niet hadden besloten... om die voordraag voorlopig uit te uh, terug te trekken... Dan was er waarschijnlijk een koep gepleegd. Want inmiddels was er in het eerste wielrennen bij de clubs was er al een hele lobby op gang gekomen om dan zelf maar een ledenvergadering uit te schrijven. Want dat mag volgens democratische principes daar. Maar goed, uiteindelijk hebben ze gisteren op een algemeen, op een bijzondere bestuursvergadering... zelf besloten om uh, in ieder geval voorlopig eventjes die kurk eruit te trekken... en dan maar te wachten wat die ledenvergadering straks gaat uh, beslissen. Ja, en het is niet zo dat de Nederlandse wielerbond... of de wielerbond van Nigeria, om maar eens een paar te noemen... Uh, kan zeggen van, nou, die pet McQueen, die vonden we toch wel een goede vent. Uh, wij dragen hem voor. Nee, dat kan niet. De, de, de, de kandidaten moeten inderdaad worden voorgedragen door de bonden zelf. En uh, ja, dat betekent dus dat uh, uh, in ieder geval die bodem er dan onderweg valt. Hij is trouwens op dit moment nog voorzitter. En volgens de reglementen van de UCI kan hij dan nog steeds wel kandidaat zijn. Ook al wordt hij niet voorgedragen door zijn eigen bond. Omdat hij op dit moment al uh, voorzitter is. Maar dan zal zijn kandidatuur wel gesteund moeten worden door meerdere Europese bonden. Maar ja, het, het, het, het, het lijkt niet logisch na dit verhaal dat die andere bonden gaan zeggen van... nou, wij gaan die Pat McQuade dus even gauw steunen. Dus uh, de kans lijkt uiterst klein... dat als uiteindelijk de Ierse bond hè, straks na die ledenvergadering besluit om hem niet voor te dragen dat bekweten uh, uh, voor de derde keer voorzitter kan worden. Ja, op wat voor termijn praten we? Wanneer wordt de nieuwe voorzitter uh, aangesteld? In september. In ah. ja, september, dan is het WK wielrennen in Florence. En op dat WK is er altijd een grote vergadering van de UCI. En dan wordt altijd over dit soort dingen... dan wordt de kalender voor het volgend jaar mm -hmm. vastgesteld, allerlei besluiten genomen. En uh, eens in de zoveel jaar wordt er dan ook uh, gepraat over uh, de kandidatuur van de voorzitter. En uh, dan moet het allemaal gaan spelen... Ja. Nou, nou ik weet er ook van beschuldigd dat de UCI een rol heeft gespeeld in de zaak Armstrong. Ze liet Armstrong zijn gang gaan met zijn dopingpraktijken. Er zou een onderzoek tegen hem en de UCI komen. Hoe, hoe staat het met dat onderzoek? Ja, daar staat het niet ver mee, want er is eigenlijk niks van terechtgekomen. We weten dat er ooit een commissie aan de slag is gegaan... met een paar zeer respectabele heren en één dame... En die zou dan gaan kijken van ja, in hoeverre Armstrong donaties aan de UCI heeft gedaan. Of de UCI een uh, oogje heeft dichtgeknepen rond die dopingpraktijken van Lens Armstrong en zijn ploeg. Maar die commissie is inmiddels alweer opgeheven door de UCI. En uh, we hebben daar laatst met Hein Verbrugge over gepraat. Die nog steeds erevoorzitter is bij de UCI. En die zegt ja, onze bond zou failliet zijn gegaan als we deze commissie hadden laten doorwerken. Want die waren van plan om allerlei juridische adviezen in te wenden, aan te wenden voor, voor, voor ongelooflijk veel geld. En daar waren we failliet gegaan. Dus men heeft gewoon besloten om die commissie uiteindelijk weer op te heffen. En nu stuurt de UCI dan min of meer aan op een... Uh, ja, uh, hoe zeg je dat, een, een, een soort algemene verzoening... een uh, vergeving en vergiffenis van die dopingzondaars... zo van we praten dan niet meer over het probleem in één keer opgelost. Ja, uh, wat betekent deze hele zaak nou voor de UCI? Want ze moeten nu natuurlijk op zoek nou ook naar een andere voorzitter. Ja, als dat inderdaad zo gaat gebeuren en als die Ierse bond uiteindelijk na die algemene ledenvergadering besluit om hem niet voor te dragen, dan denk ik dat ze op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter. Dan moeten ze toch snel op zoek gaan, want september, ja, ja. het lijkt ver weg, maar het komt heel snel dichterbij. En dan moeten er ook goede tegenkandidaten zijn. En, en, en ja, dan krijg je natuurlijk een stammenstrijd binnen dat uh, internationale wielrennen. Je hebt natuurlijk de nieuwe landen. Uh, de kleine landen ook, uh, die, die, die uh, ongetwijfeld belangen hebben bij bepaalde kandidaten. Je hebt natuurlijk het voormalige Oostblok, waar een sterke kandidaat rondloopt. Uh, die we ook kennen uit het verhaal met Katusha van de afgelopen maanden. Uh, de grote baas daar van die ploeg. Uh, ja, daar zijn een hele hoop uh, Europese landen die liever die man niet als voorzitter willen hebben. Omdat dan de hele cultuur binnen de UCI toch wel uh, anders zal worden. Dus het, dan wordt het gewoon echt een politieke strijd. Oké, okay. dankjewel Giel. Graag gedaan.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 Emerald met Tangled Up. 3-0 was het. En 3-0 is het nog steeds, Andy? Ja, een beetje vervelend aan het worden, ja. Ronald. Ja. Dan begin je met uh, langs de lijn om 7 uur. Die wedstrijd begint om kwart voor 7. staat er binnen de 13 minuten 3-0. Daarna weinig meer gebeurd. Eén mooie actie van Lens beschreven. En voor de rest uh, is het een beetje ja, rondspelen... Uh, ik moet zeggen, Groningen bakt er heel erg weinig van. Hoor. Met name op het middenveld nu uh, Willems aan de bal voor PSV. Speelt de bal naar tas. Goed, uh, Kaatsje met Mertens. Mertens met de voorzet. En Kwakman die de bal met moeite wegkomt. En dan uh, is het uh, Michael De Leeuw die uh, wat probeert te doen. En dan van Bommel. Ja, 3 4 in de hul. Mark van Bommel scoort... En dat is dus het 97ste doelpunt dit seizoen al van PSV in de competitie. Want uh, in Europa hebben ze ook aardig wat afweten te scoren. En nu al in 41 minuten tijd 4-0. Dus op weg naar de 100. Pas vier keer eerder is een ploeg die 100 of meer doelpunten scoorde. Geen kampioen van Nederland geworden. Was overigens vier keer Ajax. Nu is PSV dus hard op weg naar de 100. Maar is het afhankelijk van Ajax? Uh, ze komen wel één puntje op Ajax. Uh, vanavond spelen tegen Nankt-Breda. Uh, en ze hebben heel veel, veel meer doelpunten gemaakt dan datzelfde Ajax. Maar het zou zomaar kunnen dat aan het eind van de rit PSV 100 of meer doelpunten heeft gescoord in de competitie. En geen kampioen wordt. Misschien dat we vanavond al de 100ste mogen begroeten. Want na uh, 2, 33 minuten spelen staat het 4-0. Doelpuntenmaker Mark van Bommel. We hoorde het zojuist al van Kees jong Doka Grol heeft naast de Europese titel gegrepen... in de categorie tot 100 kilogram. Hij verloor in Boedapest van de Tsjech Lukas Kraplalek. Grol vocht het hele toernooi met een duimblessure En we zijn benieuwd natuurlijk naar zijn verhaal. Geen verhaal. Finale verloren. Niet goed genoeg in de finale. Is dat de troostprijs waar je zo'n hekel aan hebt? Ah, ja. Ja. Pff, jezus ja het finale ik heb hem kapot geknokt en uh, ja, het is niet anders het is zoals het is wat is het precies met je duim geen commentaar ik ga er niks over zeggen ja. ik ben besloten om nooit meer over blessures te praten heeft toch geen zin als ik hier gaat judo -en, dan uh, ga ik judo en dan uh, zijn er bestaande geen excuses laat ik het anders zeggen wat zou je ervoor over hebben om een keer een toernooi te beginnen zonder blessures zonder Gedoe eromheen en een lekkere voorbereiding. Ik daar wel vaak uit ja, ik een paar keer pech gehad de laatste jaren. Uh, dat komt ook door mijn. Uh, ik heb een sterk lijf, maar uh, ik tart de wetten van, uh, van training dat ik aan kan. En, uh, daarin ga ik soms iets te ver. En, uh, Deze jongen. Jo Deze jongen in de finale, je had hem een paar keer verslagen. Uh, wel gevaarlijk, dat zagen we. Waar heb je het op verloren? Ja, ik had niet genoeg uh, inhoud in de finale. Ik, uh, Vandaag is een uh, zware dag en uh, in de finale was het één pot uh, te, te veel. komen we toch terug op de voorbereiding. Ja, maar ik ga daar niks over zeggen. Ik heb besloten om daar... Uh, iedereen ziet het als een soort excuus om uh, daarover te praten. En dat ik daarom heb verloren, maar ik heb gewoon verloren omdat ik niet goed genoeg was. Dus uh, dat, uh, dat was het. Toch zilver erbij. Het is een mooi lijstje. Ja, nou goed. Ik droom nog van een wereldtitel. En uh, daar ga ik mijn best voor doen. En, uh, mijn gasten dromen is olimpisch kampioen te, te worden. En dan heb ik een paar jaar om daar naartoe te werken. Op mijn nieuwe regels dat is voor mij lastig. Ik ben nog, niet, ben nog niet waar ik wil zijn. Maar ik kan me mee, nog, nu al meten met de beste van de wereld. En, uh, ik kan nog steeds veel beter. En ook met de nieuwe regels moet ik nog heel wat aanpassingen doen in mijn systeem. Ja, je hebt al gezegd dat je er geen fan van was. Maar kan je ermee werken? Ja, ik kan er zeker mee werken. Maar het is wel moeilijk. Want iets wat je... Uh, 20 jaar heb gedaan, like ik zeg 25 jaar in je leven heb gedaan. Dat wordt in één keer van je afgenomen, moet je, je daar wel op aanpassen. Dat is wel heel lastig. Ik zie zelfs af en toe kansen waarbij je in je hoofd misschien flitst. Nu kan ik het been pakken, maar het mag niet. Ja, zeker. Daar, dat kost heel veel. Je bent eraan het denken van oh, ik kan dit doen, maar het mag niet. Dat neemt de hele spontaniteit van Judo weg. En dat, ja, daar is voor mij gewoon een hoop werk. Er ligt een hoop werk in. En, ja, ik was vier maanden in deze regels. Vroeger mocht je alles aan het been, nu mag je niet niks meer aan het been. Dan haal je gewoon 5-6 uh, worpen uit mijn arsenaal in één keer weg. Nou ja, het dus lijkt me heel lastig. Het lijkt me niet meer dan logisch dat je daar nog aan moet wennen. En dat dat niet te erg is. Je hebt een keer ergens gezegd: ze nemen mijn intuïtie af, is dat het? Ja, ja op dit moment wel. Dus. Uh, maar. Uh, ja. ja, op zich. Uh, in de eerste spot heb ook al een beetje gelukt. Het ging eigenlijk voor geen meter, dus uh, toch nog in een de finale. En, uh, nou ja, Die, die boom scoorde ik tegen, echt, die wil ik hem gewoon forceren. Ja, dat had misschien niet, niet gemoeten. Maar goed, in dit uh, tijdsbestek van het jaar: uh, vier weken in de masters. Ik hoop steeds een stapje te zetten. En dan in Rio uh, toch nog weer een paar procent beter te zijn. En dat is Henk Grul met zijn zilveren medaille tegen Ayot Klosterboer. Bijna live en niet deze. Bijna. Het scheelt een halve minuut ongeveer. Terwijl Henk Grond nog aan het praten was. 5-0 voor PSV. Vrije trap, Dries Mertens. En uh, ja, Jeremy Lens kan de bal die Bizot al met heel veel moeite uit het doel weet te halen. maar een rebound weggeeft. Kan Lens de bal voor zijn tweede dit, uh, deze wedstrijd. en zijn veertiende van het seizoen binnentikken? 5-0. We zitten in de extra tijd van de eerste helft, die een minuut bedraagt. En wat wordt Groningen hier van de mat afgetikt? Ik kan me maar één keer eerder herinneren dat ik een ploeg zo weggespeeld heb zien worden. Weet jij het nog, Ronald? Ja, dat was fijn hoor, denk ik. <laughs> ja, 10-0. En nu staat het 5-0 bij Rust. Bijna, Rust. En dan uh, maal 2. Dan uh, weet je waar we op uit zouden kunnen komen. En PSV schreven... Volgens mij schreven was, het voor... was het toen pas 1 of 2-0 ja, bij klopt, Rust, hè? Klopt. Ja, even kijken wat Lens nu weer gaat doen. Want Lens loopt en probeert de bal binnen door te geven aan uh, uh, Toivonen. Dat lukt niet. En dan zegt uh, Bossen, mooi geweest. Een staande ovatie in het stadion voor de show die PSV heeft opgevoerd in de eerste helft. Want 5-0 tegen een armetierig FC Groningen. Maar een groots PSV. 5-0. En het is pas rust. We gaan verder met de uitslagen in de Bundesliga. Bayern München won weer. Freiburg, werd met de 1-0 verslagen. Leverkusen tegen Werder Bremen, 1-0. Wollensburg, Borussia Mönchengladbach, 3-0. Hoffenheim, Nürnberg, 2-1. en Augsburg, Stuttgart, 3-0. Het is rust bij Fortuna Düsseldorf tegen Borussia Dortmund. En het is daar 0-1 bij rust. Bayern München heeft er 84. Borussia Dortmund 61. Die hebben nog een wedstrijd te goed. Die moeten er nog vier spelen, de andere drie. Leverkusen heeft 56 punten, is daarmee derde. Schalke 04 heeft 46. Is daarmee vierde. Heeft ook nog een wedstrijd te goed. En de vijfde plaats is uh, gedeeld voor Freiburg en Frankfurt met 45. En dan heeft Freiburg er al eentje meer gespeeld. Inmiddels is greuter vuurt in Duitsland uit de Bundesliga. Gedegradeerd na één seizoen. Dan de Premier League. Manchester City, West Ham United 2-1. Everton, Fulham 1-0. Stoke City, Norwich City 1-0. Southampton tegen West Bromwich Albion 0-3. Wigan Athletic tegen Tottenham Hotspur 2-2. En het is rust bij Newcastle United tegen Liverpool. En de rust standaard 0,2%. Manchester United gaat met 84 uit 34 aan kop, gevolgd door City... met 72 uit 34. Manchester United is uh, kampioen geworden eerder deze week. Uh, de Champions League-plaatsen zijn de plaatsen 2 en 3. Manchester City is daar al zeker van. De derde plaats is voor Arsenal, dat heeft 63 punten. Chelsea heeft er 62, heeft een wedstrijd minder gespeeld dan Arsenal. En de vijfde plaats is voor Tottenham Hotspur, heeft er ook 62 en ook uit 34. Dan in Spanje, Atletique de Bilbao tegen Barcelona... 1-2 doelpunten van Lionel Messi en Alexis Sanchez voor Barcelona. Bij winst van Barcelona, dat is dus gebeurd. En verlies van Real Madrid tegen Atletico later op de avond... is Barcelona kampioen. Even Winwood met While You See a Chance. Uh, ja, om kwart voor acht twee wedstrijden en die gaan om degradatie en eigenlijk is uh, de, uh, het verhaal van de degradatie heel eenvoudig. Er zijn vier ploegen die in aanmerking komen voor na-competitie en degradatie. De onderste twee zijn VVV en Willem II. Nou, die kunnen nog laatste of voorlaatste kan nog wisselen, hoewel het verschil tussen beide ploegen drie punten is. En daarboven staan RKC en Roda en ook dat kan nog wisselen. Alles wat daarboven staat, ja, dat loopt eigenlijk geen gevaar meer. Roda heeft 27 punten. RKC heeft er 31. En het verschil kan dus op één puntje komen Het Moet Roda wel winnen? Nou weten ze al het hele seizoen dat ze alles moeten winnen. Maar ja, zijn ze er nu wel van overtuigd, Frank Wieluit? Ja, ik denk dat als de boodschap nu nog niet overgekomen is en duidelijk is, dan, dan gaat het nooit meer lukken. Dan krijgt Ruud Brood hier de kachel niet meer aan deze zomer. En dat zou dan een probleem op kunnen leveren. Het is, ja, De rekensom is heel simpel. Wint RKC, dan is RKC veilig en gaat Rodi SC na competitie spelen, wint Rode JC, dat weten we nog niet zeker. Want dan hebben we nog twee rondjes te spelen en één puntje verschil tussen de beide teams. En uh, dat weten ze allebei. Ruud Brood natuurlijk jarenlang trainer geweest bij uh, RKC. Had uh, nog een leuk cadeautje voor de ploeg toen het hier binnenkwam in de kleedkamer. Want de uh, ver uh, verwarming in de allerhoogste stand gezet. Dat is ook een keer andersom gebeurd. Namelijk toen uh, Rode JC bij RKC op bezoek ging op een belangrijk moment. Hebben ze in Waalwijk ook een keer zo'n truc uitgehaald. Tussen de deuren opengezet uh, tijdens het omkleden. En inmiddels is de temperatuur alweer redelijk normaal daar in de kleedkamer. Maar het zijn toch van die dingetjes die dan even afleiden van de belangrijke zaken. Bijvoorbeeld, wie spelen er allemaal wel, wie spelen er allemaal niet. De Mouge was afgelopen week een probleem bij uh, Rode JC. Hij had uh, een gekneusde teen, maar hij is wel belangrijk... in de punt van de aanval bij de ploeg uit Kerkrade. Hij kan spelen en staat dus ook... Naast Malky in de punt van de aanval. Ander probleem was Danilo. Was een twijfelgeval of hij zou kunnen beginnen. Hij staat naast Wielaert in het centrum van de verdediging. Wie niet begint is Tamata. Die is geblesseerd geraakt. Flederis is de gelegenheidslinksback in deze. Dat heeft hij al eens eerder gedaan bij Rodi EC. De rest van de opstelling is redelijk duidelijk. Hupperts begint in de basis. Twee keer achter elkaar. Goed ingevallen. En dat levert hem vandaag rechts op het middenveld een basisplaats op bij uh, Rode JC. En bij RKC ja, daar is niet zo gek veel veranderd. Van Peppe is in de plaats van Lamai gekomen. Dat is doodnormaal, want Van Peppe speelt daar altijd. Was geschorst en staat er nu weer in. Maar dan zou je zeggen, zit Lamai dus op de bank? Dat is dan weer niet zo. Want Lamai ging afgelopen week op de training. Knokken met Braber. En Lamai uh, is daardoor uh, disciplinair geschorst tot maandag. En is er vandaag dus helemaal niet bij. Problemen voor beide ploegen is het feit dat ze niet zo gemakkelijk winnen. Bijvoorbeeld Rode JC, de afgelopen zes wedstrijden niet gewonnen. En RKC uitwedstrijden winnen, 17 november was de laatste keer. Dat zegt genoeg over het belang van deze wedstrijd. RKC moet voor het eerst sinds tijden weer een uitwedstrijd winnen om veilig te zijn. Ze hebben er alles voor over. En Roda dat moet weer eens een wedstrijd winnen. En als het ergens kan... Dan is dat toch in een thuiswedstrijd tegen RKC. De ploeg uit Walwijk die zo moeilijk scoort. En de Roda dat scoort relatief gemakkelijk in eigen huis. Je zou dus zeggen dat moet Casie zijn voor rode en dan wordt het toch nog een klein beetje spannend onderin de Eredivisie. Hey Frank, je weet dat je dwars door een volkslied hebt heen gepraat, hè? Uh, een, een Limburgs volkslied, hè, dan mag het toch ook. Oh, dan lief. mag het. Oh, okay. Ik heb het al keurig volgehouden, het hele liedje, toch? Ja, dat wel, ja. <laughs> Laten we hopen dat ze in Zuid-Holland geen Zuid-Hollands of Haags volkslied hebben, maar dat we gewoon naar ADO-VVV kunnen luisteren naar Ronald van der Geer. Ja, het belang van die wedstrijd is eigenlijk uh, grotendeels, uh, of grotendeels voor uh, alleen maar voor VVV. Dat nog een paar punten moet halen om in ieder geval Willem twee voor te blijven, Ronald. Het zijn een hoop vragen. Um, de eerste, ja, er is een Haags volkslied. Harry nee, toch? <lacht> o, o, Den Haag. Yeah, ja. Dat is toch een beetje als geadopteerd Haags volkslied. Dat is een meezingen, dat is geen volkslied. Ja, dat is dat andere volgens mij ook, maar goed. Um, en dan naar de, naar de wedstrijd. Nee, het, het gaat natuurlijk om VVV. Hoewel, Adol, um, als we daarmee beginnen, een puntje halen... dan is er heel veel duidelijk. Want dan kan men echt niet meer in die nacompetitie terechtkomen. Drie punten halen zou nog betekenen... Dat er, nou met een klein wondertje, uh, zelfs nog aanspraak gemaakt kan worden op de achtste plaats. Die aan het einde van de rit rechtgeeft op playoffs Europees voetbal. Dat is een beetje uh, droomdenken. Het gaat om dat ene punt, dan is er veiligheid en zijn de laatste wedstrijden zonder druk. De druk ligt er tot het einde van de rit, natuurlijk bij, uh, bij VVV. Dat weet, uh, moet kijken naar Roda. Dat weet dat het vier punten achterstand heeft op Roda. De nacompetitie overigens uh, niet meer kan ontlopen. Maar Willem 2, ja, dat komt natuurlijk steeds naderbij. Um, won vorige week en um, VVV uh, haalden een puntje. Ja, het verschil is uh, drie punten. En, wat en dus kunnen ze op de op na de de competitie nog wel oplopen, Ronald. Ja, nou ja, ze kunnen, ja, in zoverre wel. Maar dan gaan ze er in één keer uit. Zo ja. bedoel jij het. Ja, ja. Uh, in elk geval kunnen ze zich niet meer veilig spelen uh, vanavond. Zoveel is, uh, is wel duidelijk. Nou ja, de druk zit er dus op. Even kijken naar, uh, naar de opstelling. Bij ADO is uh, Jansen geschorst na de rode kaart vorige week tegen uh, FC Groningen. En hij uh, wordt uh, vervangen door... Uh, um, en dan moet ik even... Kijk, Denny Holla, die terugkeert van een, van een schorsing. Holla die voorseizoen seizoen nog voor VVV speelde. En zo belangrijk was voor die ploeg. Want hij scoorde vier keer in de nacompetitie. Hield VVV dus eigenlijk in de eredivisie. Nu speelt hij bij ADO. En is hij ook gewoon weer aanvoerder. Eén wijziging dus op het middenveld. Meer niet. Bij VVV geen Reusler. Die vorige week uh, zijn eerste doelpunt maakte. Notabene tegen de club waar hij eigendom van is. FC Twente. Hij heeft een knieblessure En zijn vervanger is Kai Ramstein. En verder ook daar geen wijzigingen in de opstelling. Waarom zou je ook als je 2-2 speelt tegen Twente, dan zit er iets goeds in dat elftal, terwijl er nu iemand een knopje omdraait wat niet helemaal goed is. Dus dat Haagse volkslied, hoor, Dan komt het Haagse volkslied. Ronald, speciaal voor jou. Kijk, speciaal voor jou. Ik ga er niet meer doorheen. Dankjewel, Ronald. 1974 van Supertramp. Ronald van de Geer bij Roda RKC. Nee, sorry. Uh, Frank Wieluid bij Rodijn. Ja, <laughs> ik denk, jij ja, rijdt nou naar Ronald of. Nou ja, goed, maakt ook niet nee, uit. nee, nee voor uh, maakt niet uit. Uh, anderhalf minuut bezig. Het is nog 0-0. En uh, de hoekschop, de eerste voor, van de wedstrijd is uh, voor Rodie SC. Flederis neemt hem. De bal uh, gaat helemaal naar uh, de andere kant van het veld. Dan mag Vladeris oversteken. En uh, ik weet niet of hij dan een hoekschop mag nemen. Volgens mij ging de bal over de zijlijn. En dus mag hij gaan uh, gooien dan vanaf die kant. Dat kan hij ook heel ver. Dus op zich is dat het probleem, niet of het dan een hoekschop of een ingooi is. Nu in dit geval doet hij de ingooi kort en mag hij het nog een keer gaan proberen. Omdat de bal opnieuw over de zijlijn gaat via Stans. De rechtermiddenvelder middenvelder van RKC. S1 dat met drie verdedigers speelt in deze opstelling. Vlederis nu achterlijntje halen. Bal daar neerleggen. en Dan is het buitenspel op het moment dat Vladeris de bal terugkrijgt. En dus uh, kan RKC de vrije trap gaan nemen. Zo dat zullen ze gaan doen via doelman Zoet. En Roda met die driemans defensie tegen die twee aanvallers. Lieder en Jozefzoon die daar uh, voorin staan met zijn tweeën. Danilo Wilaert en Biemans er tegenover. Flederis hangend aan de linkerkant. En uh, aan de andere kant, uh, daar hangt Soetsu in. Aan uh, de rechterkant om bij te springen. Als dat nodig mocht zijn. Wel opvallend. Die drie man achterin. En dan eigenlijk drie man er ook voor. En Bonnevacia staat dan nog tussen die twee hangende backs. Zeg maar uh, van uh, Rode JC. En uh, dat is een blok van, uh, van een mannetje of zes, om nou, een mannetje of vier tegen te houden. Dat lijkt dus heel aanvallend wat, uh, wat ze proberen. Maar op dit moment ziet het er niet aanvallend uit. Want het gat naar de aanvallers is behoorlijk. Dat uh, zal dus uh, moeilijk te overbruggen zijn. Huppertjes, is een van de mensen die dat moet gaan doen met zijn loopvermogen. En uh, zijn dribbel, hij kan razendsnel dribbelen. Ontzettend veel balverlies in die openingsfase trouwens. De bal is inmiddels al uh, zes, zeven keer van eigenaar gewisseld in een minuut tijd. Dat gaat een beetje te, te snel allemaal. En het is uh, ja, zonder dat we kansen hebben gezien dus nog 0-0 bij Roda tegen RKC. En dan Rodot van der Geer met in één keer de wedstrijd goed. ADO-VVV. Ik uh, spreek hier mijn complimenten uit. 0-0 is het na een uh, minuutje of drie. Vooral balbezit voor uh, ADO Den Haag. Hoewel nu juist niet als Jop uh, halfwege de helft van ADO mag ingooien aan de rechterkant. Dat leidt tot wat tumult achterin bij ADO. Maar uiteindelijk komt men eruit. Maar niet helemaal, want Joppen wordt weer gevonden aan de rechterkant. Richting de achterlijn. Weg bij koppers. Nee, er wordt een corner van gemaakt. En de eerste corner van de wedstrijd is dus voor VVV. Met twee oud-Ado-spelers in de gelederen: Rado Safivic en Ami die in Venlo heel lang op zijn beurt moest wachten toen hij daar in de winterstop naartoe wisselde. Maar nu hangend aan de rechterkant speelt. Rado Safrivic is wel een vaste waarde. Beide nog over zijn dienst van ADO. Maar verhuurt dus aan VVV dat vecht tegen directe degradatie. En die punten zo dus brood nodig heeft. Corner komt van de toedek vanaf de rechterkant van het veld. Gaat richting Coutinho die die bal makkelijk kan vangen. Dat heeft zijn collega aan de andere kant van mijn Panet ook gedaan. Op het eerste schot op goal, dat was van middenvelder Meijers. Maar ja, dat mag niet echt schot heten. Nou ja, met potlood geschreven wellicht. Maar dat was echt een rolletje waar de keeper van de VVV geen enkel probleem mee had. Vroeg druk zetten nu op de laatste linie van ADO Den Haag. Voetbalt zich wel onder die druk uit met Malone. Die voor de wedstrijd hier nog een bloemetje kreeg. Speelt zijn honderdste wedstrijd in het Nederlandse betaalde voetbal. Meer een deel overigens voor Almere City. Pas dit seizoen bij ADO actief. VVV had even de bal, levert weer in naar Holla. Maar die verspeelde hem eigenlijk ook weer kinderlijk eenvoudig. Op de middenlijn in de as van het veld. Vervolgens Ami die de bal ontvangt met veel effect. En hem maar weer over de zijlijn laat gaan. Zo zijn de eerste vijf minuten bijna voorbij. Zonder echte schermutseling. En is het 0-0 in Den Haag. En in Eindhoven zijn ze begonnen aan de tweede helft. Het was 5-0 berust. En die houdt kan. Nog steeds. Uh, we zitten drie minuten in de tweede helft. Eigenlijk alleen nog maar aanvallend PSV gezien. Uh, overigens, uh, dat ziet uh, de trainer van FC Groningen, Robert Maaskant, van ietsje verder. want die is. Uh... Aan het begin van de tweede helft weggestuurd door de scheidsrechter door Bossen. Ik denk dat dat is vanwege commentaar op de leiding. Maar ik denk dat hij meer commentaar op zijn eigen team mag hebben. Want dat speelt werkelijk dramatisch zwak in deze wedstrijd. En natuurlijk valt er op een paar dingen van Bossen wel iets aan te merken. Maar ik denk dat bij een 5-0 stand je toch beter hand in eigen boezem kunt steken. Balbezit voor PSV. Uh, FC Groningen de laatste vier wedstrijden gewonnen. Maar nu dus even niet. Met de opening van Toyfone naar de linkerkant. Maar die is niet goed op Willems. Iets te scherp. En dus gaat de bal over de zijlijn. 3,5 minuten in de tweede helft. PSV leidt met 5-0 tegen Groningen. De Duitse Helen Lange Haneberg heeft voor de eerste keer... de Dressur Wereldbeker gewonnen. Bij de finale in Gothenburg, Grotenburg was zij met haar paard Damon heel de beste. Titelverdediger Adelinde Cornelissen, tweemaal eerder winnaar van de Wereldbeker... kwam met partieval niet verder dan plaats 2. Edward Gal werd derde. En ik praat erover met Lawrence van Lieren. Is dat een tegenvaller voor Adelinde Cornelissen en Nederland... dat ze slechts tweede is geworden? Ja, toch min of meer wel. Um, ze was toch wel een van de grote favorieten. Al moet wel uh, opgemerkt worden dat Helena lange hanenberg de laatste tijd heel goed bezig was. En dat, er, dat het er een, misschien wel een beetje aan zat te komen. Dus het was wel een terechte overwinning voor de Duitsers? Ja, zoals uh, de vorm van de dag uh, nu was, was het wel een terechte overwinning. Ja, eerder in het Scandinavië van Gothenburg vertoonde Cornelis dit seizoen vaak eerste in wereldbekerwedstrijden... Uh, in deze Campri al enige haperingen. Uh, toen eindigde ze als vierde. Uh, kon je toen al een beetje zien aankomen? Ja, dat is natuurlijk wel erg uh, moeilijk. Ze moest van een behoorlijke achterstand uh, terugkomen. Nou, nou telden die punten niet zozeer mee, maar het is toch ook een beetje een, een uh, precedent wat uh, geschapen wordt. En mentaal in manier... waarschijnlijk, hè? Ja, en voor haar ook mentaal inderdaad. Uh, het paard was heel erg gespannen in de, in de eerste proef, uh, uh, opeens eigenlijk. Want hij begon heel sterk en toen uh, ging het even falikant mis. En uh, daarna eindigde die proef nog wel netjes en met die vierde plaats, ja, dat was natuurlijk... Een grote verrassing voor iedereen dat zij niet uh, aan kop stond of, of niet op die tweede plek. Ja, in de kuur heeft ze er alles aan gedaan en, en zich eigenlijk goed gerevancheerd. Alleen, uh, ja, Helen Lange Hanenberg was uh, heel constant over allebei de dagen en uh, terechte te winnares. Maar de kuur was dus wel goed van uh, Cornelissen? Ja, het was absoluut uh, een kuur van heel hoog niveau. Uh, er zaten alleen wat kleine haperingen in die je dan aan zou kunnen wijzen dat het daardoor is misgegaan. Hè? De, de galoppirouettes pirouettes naar links waren twee, twee keer niet zo sterk. En uh, ja, ik denk dat dat uh, toch een, uh, een rol heeft uh, gespeeld in de uitslag. Maar dat betekent niet dat, dat uh, ze moet wanhopen. Uh, er is genoeg mogelijkheid om het verloren terrein weer goed te maken. Ja, dat is ook de tweede keer dat zij haar nieuwe kuur gereden heeft. Die heeft ze voor, uh, voor het eerst gereden in, uh, in de Brabant, in Zertogenbosch. Uh, dus daar kan ze nog wat meer aan schaven en nog wat meer routine in krijgen. Um, daarbij moet je wel opmerken dat uh, Parsifal al wat meer op leeftijd begint te raken. En dat Damon Hill van Helle Lange hanenberg eigenlijk nog een, jonge, een jongere uh, hengst is. Een jongere paard en ja, opkomend zeg maar. Dus die heeft ook absoluut nog wel uh, verbetermogelijkheden. En wat moet je denken aan een paard dat te oud wordt? Uh, kan het paard Rio nog wel halen bijvoorbeeld? Ik denk dat dat voor Parsifal uh, wat, uh, wat te lang gaat duren. Dat, uh, dan zou die 19 zijn en dat is wat oud voor... Uh, echt uh, topsport op, op het allerhoogste niveau. Ja. Nou uh, zie ik in die wereldbeker hier alleen maar Nederland en Duitsland, terwijl Engeland toch het goud won in uh, Londen vorig jaar. Ja, die hebben uh, hun paarden het wereldbekerseizoen uh, uh, thuisgelaten, misschien om, om ze wat te sparen, misschien waren ze druk met feesten. Um, er zijn ook wat, uh, ja, er is ook wat rumoer uh, om die paarden geweest, uh, vooral van Carl Hester en uh, Charlotte Dujardin, de, de gouden medaillewinnares. Uh -huh. um, Uiteindelijk, uh, dat ging over dat die paarden verkocht zouden worden of niet. Uh, uiteindelijk zijn die paarden nog niet verkocht. Um, maar ook uh, Laura Bechtelsheimer heeft haar, uh, haar oude paard, die is 18 uh, op dit moment, uh, nog gespaard. Die heeft ze onlangs weer in het autoseizoen gestart. Maar dus geen uh, wereldbekerseizoen mee laten draaien. Oké, okay. Laura ja. nou, dus verlieren. Hartelijk dank. Graag gedaan. We gaan even kijken bij uh, Roda RKC, Frank uh, leidt? Daar is de bal over de zijlijn gegaan. Is er wat contouren in de wedstrijd gekomen. Het was helemaal niet de bedoeling om met drie mensen kort voor die verdediging te spelen. Dat moest uiteindelijk een ruit worden. En sinds dat gebeurd is, staat de RKC vooral op eigen helft te verdedigen. en heeft Roda de wedstrijd onder controle. En weten ze elkaar ook wat makkelijker te vinden. Nu wordt de moesje gezocht vanuit die ingooi. Genomen door Biemans. Hij wordt uiteindelijk niet gevonden. Maar die bal is nog steeds in de lucht. Bonavacia pikt hem uiteindelijk op. Op de borst terugleggen naar Biemans. Die wordt meteen onder druk gezet door Braber. Maar daar daar gaat Biemans handig omheen. De bal dan achter de verdediging. Althans geprobeerd daar neer te leggen door Bonavacia Dat lukt niet, maar de bal komt met dezelfde snelheid weer in dezelfde richting ook terug vanuit de achterhoede bij RKC via Drost. Uiteindelijk de bal over de zijlijn en dan kan RKC gaan aanvallen. Ter hoogte van de middellijn eerst maar eens die ingooi nemen via Martina. Braber is de dichtstbijzijnde speler als Martina tenminste naar voren gaat gooien. Dat gaat hij in ieder geval proberen over Braber heen richting Jozefzoon. Die is een kop kleiner dan Biemans, dus wint Biemans het kopduel. Martina nog een keer proberen. De bal achter de verdediging van Roda neer. Neerleggen. Daar komt Lieder dan. Die kan in ieder geval de bal aannemen in het strafschopgebied van SC. Uh, Braber met de, de voorzet. Die komt uh, niet langs uh, zijn uh, verdediger. Bonavatie die daar uitstekend uh, ingrijpt. De Mouji die ondersteboven gekegeld wordt door uh, Martina. En dan nog een keer schoppen, nog een keer schoppen. Daar moet uh, Makkerli even gaan ingrijpen. Het is 0-0 in Kerkrade. Dan gaan we naar Ronald van der Geer bij ADO-VVV. Hij heeft de VVV zojuist gescoord. Maar in buitenspelpositie is dat gebeurd. Ja, dat klopt. Daar doet Ami mee met een aanval. En staat hij uiteindelijk in buitenspelpositie als hij de bal terug speelt naar Ricky van Haarden. Die dan wel doeltreffend afrondt. Maar uh, VVV trekt dus volop profijt van die uh, buitenspelsituatie. En dus blijft het uh, gewoon 0-0. Het gelijk aan de zijde van Nijhuis en de mannen. Want uh, Nijhuis is vanavond de scheidsrechter. Hij heeft thuis gezegd dat hij uh, naar Den Haag ging. Dat moet je dan nog maar geloven. Ik kan het bij deze bevestigen. Hij uh, staat hier inderdaad uh, op het veld. Aan ook een kans gehad. Goede paas van Holland naar de rechterkant, waar Melonen op stoomde. Goede bal gaf uh, het gebied ook in. Maar uh, slechts schampen van Mike van Duinen. Daardoor ging die bal voor langs de goal van uh, VVV. Nee, de meeste het is voor uh, ADO. VVV probeert uh, ADO op te vangen. Probeert dan te profiteren van een misverstand en er direct uit te komen. Dat gebeurt nu weer met voor no Gevonden aan de linkerkant door Ricky Van Aarde. Nou, ze spits wel heel ver weg van de goal. En staat hij daar met Omeru? die voor uh, no moet hij tot de voorzet komen? Nee, dat lukt niet. zit het been tussen van de Nigeriaanse rechtsback van uh, ADO. En dan mag VVV na bijna 12 minuten bij die 0-0 stand gaan ingooien. Het is kort gebeurd via Linsen. Bal gaat uiteindelijk naar het middenveld. Rado Safjevic gaat schieten. Maar gevangen door Coutinho. Het blijft in Den Haag. Gewoon tussen Ado en VVV. 0-0. Radio 1 en de troonsafstand. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april.